Mark Hokker met het NOS-journaal. Bernard Cazeneuve is de nieuwe premier van Frankrijk. Hij is vanochtend benoemd door president Hollande. Cazeneuve was minister van Binnenlandse Zaken... en is nu de opvolger van Manuel Vals, die gisteren zijn ontslag indiende. Hij wil voor de socialisten president van Frankrijk worden... en gaat zich vol op de verkiezingen storten. Staatssecretaris Dekker trekt 1,7 miljoen euro uit... om VMBO-docenten bij te spijkeren... Sinds dit schooljaar zijn de lessen op het VMBO volgens Dekker ingrijpend veranderd. Ruim de helft van alle VMBO-docenten heeft zich de afgelopen maanden al laten bijscholen, maar de rest nog niet. Dekker vreest dat zij achterlopen, bijvoorbeeld in hun kennis van moderne technologie. Sinds dit schooljaar kunnen VMBO-leerlingen nog kiezen uit 10 profielen. Voorheen waren dat er 30. In het zuiden van Thailand hebben overstromingen het leven gekost aan zeker 14 mensen... Door hevige regenval traden rivieren buiten hun oevers. Er rijden verlopen geen treinen naar het zuiden... en Maleisië omdat stukken rails zijn weggespoeld. In Thailand is de noodtoestand afgekondigd... zodat er sneller en beter hulp op gang kan komen. Ook toeristen hebben last van het noodweer. Op onder meer het toeristeneiland Koh Samui... is op sommige plaatsen de stroom uitgevallen. Ook staan straten onder water. Rio 2016 was het afgelopen jaar de meest gebruikte hashtag op Twitter... Volgens het bedrijf hielden de Olympische Spelen in Brazilië de meeste mensen bezig. Op plek 2 staan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Donald Trump staat op plek 8. In Nederland was Brexit de meest gebruikte hashtag. Op 15 mei, rond kwart voor twee, werden hier de meeste Twitterberichten verstuurd. Op die dag won Max Verstappen als eerste Nederlander ooit een Formule 1 race. Het weer, deze ochtend nog koud, met minima tussen min 2 in het zuidwesten... en lokaal min 6 in het noordoosten. Het is verder een sommige dag bij 0 tot 5 graden. Morgen meer bewolking, blijft wel droog, het wordt dan 5 tot 8 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht... staat tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 3 kilometer file. A15 Gorkum richting Rotterdam. 2 kilometer rijdend verkeer bij Sliedrecht West.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 er was er ook één, die pak bij. En die leek precies op een jeugdkiek aan mij. Weet je nog wel, Ajoetje. Oh, Wij kiekten al zijn leuke dingen, weet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 En de volgende artiest is Johannes de Knecht. We kennen hem waarschijnlijk als uh, Joop de Knecht. Geboren in Nieuwer Amstel op 1 maart 1931 en overleden in Amsterdam op uh, 22 oktober 1998. was een Nederlandse zanger. En hij werd vooral bekend door het nummer Ik Staap Wachten 1957. Het nummer is geschreven door Sten Haag en André de Raven en Jacques Schutte. Het nummer werd geproduceerd door Rienke Gevekke en hier Hierna, na dit nummer, volgde nog uh, Wij Zwaaien Af. En de Knecht stopte in 1960 met zingen... en richtte een theaterbureau op uh, dat hij High Noon noemde. Later, na, later nam hij nog enkele nummers op, maar daar had hij geen succes mee. Hij overleed in 1998 op 67-jarige leeftijd. En die hele grote hitte in 1957, waar hij beroemd mee is geworden. U hoort hem nu. Joop de Knecht met Ik Sta op Wacht. Ik sta op wacht. Denk aan jou, je dus schreef me af. Had gehoopt dat jij op mij zou wachten, maar jij kreeg plotseling andere gedachten. Ik heb mij vergeest in jou, mijn Mariole. Het valt niet meer. In de poort, sta ik nu steeds te dromen. Ik zie daar meisjes gaan en ook weer komen. Jij bent er niet meer bij, mijn man. En die... zonder naam. Met even een grote hits. Kersenbloesem in Yokohama. En daarvoor Don Mercedes met Dan ben ik weer thuis. En de volgende plaat is De Winter Was Lang. Een single van de Nederlandse zangeres Willeke Albertik. Het nummer is een cover van de Engelstalige Blue Winter, geschreven door John Gluck Jr. en Ben Relight. En vertolkt door Connie Francis en Gerrit de Braber. Bewerkt en vertaalt het nummer in het Nederlands onder het pseudoniem van Lodewijk Post. En Willem Willeke... Wordt begeleid door een orkest onder leiding van Jack Bulteman. Die het arrangement schreef. Het nummer stond één week bovenaan in de wekelijkse Tijd voor Teenager Top 10. Op 6 juni 1964 was dat. In de, jaren, in de jaarlijst van 1964 stond het nummer op nummer 2. U hoort er nu Wilke Alberti met De winter was lang. De winter was lang.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 See him. einde raad men sprong uit vet en weldra Komt het door de hele straat. Toen Willem wordt wakker, toen Willem wordt wakker. Van de hele droomde land kwamen stukken in de grond. En willen wij beroemd, want nu zingt heel het land, Toen Willem wordt wakker, toen Willem wordt wakker. En dat waren de barraflajes met Willem Wordt Wakker en daarvoor Jeannette van Zutphen met Bonjour Mon Amour. En de volgende artiest staat wel bekend als de koning van de smartlap. Hij was de man achter duizenden meezingers smartlappen... carnavalskrakers en levensliederen En onder andere, dit zoals de smokkelaar, dit is het einde... en we willen friet met mayonaise. En u hoort hem nu met een, met een ander mooi nummer van hem. Het is Johnny Hoes met Michaela. Jij bent mijn zonneschijn. Ik wil steeds bij je zijn. Michaela. Door de lang zag een vogel lied. Ik liep in mijn eentje langs de vliet. Daar zag ik jou aan de oever staan. Met z'n tweetjes zijn we doorgegaan.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 Ik wil steeds bij je zijn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 Mijn jongen, farewell, de tijd gaat zo snel, mijn jongen, farewell, de tijd gaat zo snel. Het uur dat je van de scheiden moet gaan, breekt aan. Draag ik jou voor altijd mee. Waar ik ook ga, zal ik steeds aan je denken. Waar ik ook ga, zal jouw gezicht me wenken. Ik wit voor jou in stormen en gevaren. Al duurt de reis op jaren, lieve jongen Halmoed, eens komt alles weer goed. En dan zal in de haven je scheenje veilig voor anker gaan. Lieve jongen Halmoed, eens komt alles weer goed. waren de Limburgse zusjes met La Paloma. Daarvoor nou, Jan en Zwaan met We Gaan Weer Schaatsen. En de volgende dame is geboren in Nijmegen. Op 1 juni 1945. Ze was een Nederlandse zangeres. En uh, ja, ze begon haar muzikale carrière in 1962... met het winnen van de grote prijs van de Radio Luxemburg. En Kort daarna tekent ze een contract bij productiemaatschappij MMP van Max Wojski. En haar eerste singles Wie Weet en Niemand Zou Mijn Tranen Zien... werden meteen hitparade-successen. En in 1963 nodigde Willem Duijs uit voor de Nederlandse ploeg... voor het Songfestival in Knokken. En in 1985 is ze gestopt met zingen. En in 2007 begon ze samen met haar echtgenoot een nieuw organisatiebureau. Siska Peters Events. Nou, we hebben het natuurlijk over Siska Peters. U hoort er nu met Geef Me Je Hand. Nee. Is een schat, zo lijkt de verofinding dat kint al jaren ken. Toch ben ik blij dat ik haar broer niet ben. Ja, dat was Rob de Nijs met Hey Mama. En daarvoor Jules de Korte met Jultje van Pingelen. het 1958. En de volgende dame is Trusje Koopmans. Geboren in Den Haag op 2 maart 1927 en overleden in Marbella. Op 20 september 2003 was ze Nederlandse zangeres. En ze trad in de jaren 50 en 60 veelvuldig op voor de radio. In augustus 1956 had ze een hit met Ik wil kussen, kussen, kussen... En ze schreef een zong ook nog altijd bij vele bekende intro's... van populaire radio zoals onder andere De Groenteman. En uh, ja, en verder schreef ze het liedje Koffie, Koffie, lekker bakkie koffie... dat gezongen en vertolkt werd door Rita Corita... dat een grote hit was vroeger. En uh, Truus Ledel Koopmans overleed in Spanje. En haar urn is begraven op de Nieuwe Begraafplaatse Zeist. Naast haar man Wil Ledel. En u hoort er nu... Samen met Dick van Doorn. Hier zijn truskaalbands. Dick van Doorn met de 100.000. Als ik de 100.000, de 100.000 wil, krijg ik aan iedere vinger een diamant erin, een manjas op je schouders en parels aan je oren. Maar als ze weer er niet is, de niet is, er niet is, maar als ze weer er niet is, dan wordt het feest niet goed. Je nu Jantje of Piet Heet spinazie Of Piet Heet Of je je zomer of chic kleedt, Iedereen speelt op de Voordat het trekken plaatsvindt Je moet al die in de buik Want als ze of krijg ik voet waar de vrolijk uit Als ik de honderdduizend De honderdduizend wil Krijg ik aan iedere vinger Een diamant erin Een bandje op je schouders En aan je oog, Maar als het weer en niet is er niet, is er niet, is maar als ze weer er niet is, dan gaat het feest niet goed. Als je een lot hebt genomen, dan ligt je te dromen. Zou het geluk bij mij komen? Stel je zoiets nog eens voor. Moeder kijkt in die weken haar man steeds vriendelijk aan.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 Of je er steeds maar weer naast zit en flink op de straat, fit. Iedere man daarin kit zit, die speelt nog altijd weer mee. Want om een kans te wagen, dat zit ons eenmaal in bloed. En is het elke keer weer een te gemoed. Als ik de honderdduizend, de honderdduizend win. Krijg jij aan iedere vinger een diamant erin.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 Kind dan doet zich van het zee, wie rukt de schelpen van zijn huid? Hij gaat op uur, het stinkt, de levenslange weg op, schopt de steentjes voor zijn huid. Maar, eens komt die thuis, eens in de honderd jaar vindt die zijn huis. Al gauw verland die in een kinderhuis, hij in de eerste dag al is gesmeerd. Ze vinden hem weer terug en straffen hem ongenadig en denken zo, dat heb jij afgeleerd. Mama, eens komt hij thuis. Eens in de honderd jaar vindt hij zijn huis. Hij leert al snel vertrouwen op zijn eigen kracht en wantrouwt alles tot zijn dood. Hij verklaart de oorlog aan het kinderhuis en saboterend wordt hij groot. Mama. Komt hij thuis Eens in de honderd jaar Vindt hij zijn huis Hij krijgt een heel gedegen deling Krent de scholing uit door zijn techniek Hij vacht met vaste hand voor ingewijd In alle kleuren van de erotiek Maar Dat nooit een eigen naam had. Hij steelt het speelgoed van zijn vriendje weg. Omdat hij zelf nog nooit eens iets bezeten had. Mama, eens komt die thuis. Even lang naar vader, moeder, broer en zus die hij nooit heeft gekend. Hij staat zijn hart plekken in de maffet jangle en denkt alleen maar alles bent. Eens komt iets thuis, eens in de honderd jaar vindt. Ligt. En toch graag even met je praten wou. Er is iemand die je kent zoals je bent. Die je aardig vindt als ik je zonder zend. Je fouten bij de plek ontzettend gauw vergeet stapel is op jou, je bent haar veld. Draai je om, draai je om. Thuis, ik wacht tot jij me belt, tot de PDT een brief van jou bestelt, of tot je voor me staat en zegt ik ben niet kwaad, dan ben je en dan blijf je weer mijn held, sinds jij weg ging, heb ik niets verkeerds gedaan. Dat was Rita Hovink met draaien om en daarvoor Ramse Zafie met Eens in de 100 jaar. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort met mij, Mario Zandvoort. Als u denkt van ik wil het programma nogmaals beluisteren, of ik heb een stuk gemist, aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u voor nu nog een hele fijne week, alvast een heel fijn weekend en misschien tot volgende week dinsdag hier op de lokale horebci CFM Zandvoort.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 Je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je. Zodra je naar wat amor fluistert, luistert, dan weet je: dat wordt weer net zoiets als Faust en Greetje. Met rendez in een klein cafeetje en slenteren in de maneschijn met rozengeur. En kussen bij het afscheid aan de deur. De naam